Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Volgens president Trump zijn er achter de schermen zeer succesvolle gesprekken geweest over zijn plan om de oorlog in Gaza te stoppen. Hij denkt dat Hamas en Israël deze week een akkoord bereiken over de eerste fase van zijn voorstel. Volgens Trumps plan zou Hamas in 72 uur tijd alle nog levende Israëlische gijzelaars in Gaza laten gaan. En in ruil daarvoor zou Israël 1700 Palestijnse gevangenen vrijlaten. Delegaties van Hamas en Israël praten vandaag in Egypte indirect met elkaar. De vier Nederlandse activisten van de gaza vloot die zijn vrijgelaten door Israël zijn aangekomen in Madrid. Deze week werden 450 activisten die naar Gaza voeren om steun te betuigen aan de Palestijnen door Israël opgepakt op zee... Onder hen waren ook tien Nederlanders. Vier van hen zijn op het vliegtuig naar Madrid gezet. Ze zijn daar inmiddels opgevangen door ambassademedewerkers die ze verder helpen met hun terugreis. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt er alles aan te doen om de andere Nederlanders ook snel thuis te krijgen. In Heerlen hebben agenten een dode vrouw gevonden in een appartement. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Het slachtoffer is een vrouw van 63. Het is nog niet duidelijk hoe ze om het leven is gekomen en wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend of er een verdachte is opgepakt. In de Eredivisie is de wedstrijd Go Ahead Eagles NEC geëindigd in 1-1. De Nijmegenaren kwamen vlak voor rust op 1-0. Maar in de blessuretijd stelde Go Ahead toch nog een punt veilig. Eerder vandaag won AZ thuis met 2-1 van Telstar... Ook FC Twente Heracles eindigde in 2-1. En Feyenoord won thuis met 3-2 van FC Utrecht. En na de achtste speelronde blijven de Rotterdammers koploper op drie punten van PSV. Het weer. De komende uren nog wat buien in de loop van de nacht van naar het westen bewolkt met temperaturen van 10 tot 14 graden. Overdag periode met regen of motregen, vooral in het oosten door 13 tot 16 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM.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 whatever you want me to be i will be what you need because it's love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 FM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreden. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van twee uur.